Goedenavond luisteraartjes, je luistert naar Kletspraat met Japio op uh, Ridder Radio. Ja, ah, de klok slaat 7 uur, je hoort het op de achtergrond. Ik zou even mijn hoofdtelefoon opzetten, anders hoor ik niet wat ik zelf zeg, ja. Anders kan ik niet zien wat ik zeg. <laughs> Oké, okay, hey, ja jongens, hey. Volgende week woensdag verkiezingen. Nou jongens, ik weet al op wie ik ga stemmen hoor. En zeker niet op de grote partijen. Zowel links niet als rechts niet. En uh, ik ga op een klein partijtje stemmen. Een heel klein partijtje. Want ik ben die discussie links, rechts, uh, helemaal zat. En uh, waar ik ook klaar mee ben, is dat gezaak over asielzoekers. En dat, die stomme, rode blauwe, kutvlag. Daar ben ik ook klaar mee. Ik liep de, uh, vanmiddag door de Linnéënstraat. Nou ja, liep reet. En er had, uh, waren drie mensen, buren, uh, die hadden een grote Nederlandse vlag uit hun raam hangen. En waren de enige in de straat. Daar nou, sta je dan van joker dan met je vlaggetje. Jonge, jonge, jonge, jonge. Wat een mafketel zijn dat zeg. Ja, met een, een vlag, jongens, jongens. Wat zijn we stoer. Ik ben Nederlander, ik ben blank. Ik hoor hier. Joh, ga toch weg, man. Ik heb ook een vlag, maar die heb ik nog nooit uitgehangen. Ja, mevrouw, één keer toen eh, Willem-Alexander werd gekroond, vond ze het leuk om een vlag uit te hangen naar ja, haar om, omdat ze het wil. En daarna zelf heb ik hem nooit opgehouden. Nee, wel, nee, joh, wat moet ik nou? Ik hoef niet te laten zien wie ik ben of waar ik vandaan kom. Uh, ja, jongens, wat een onzin allemaal. Joh. Nee, ik ga op 50-plus stemmen, heb ik besloten. Ja, lekker neutraal. En ze komen, ja, en ze doen goede dingen. Dus ja, ja goed. En voor de rest zal het mijn worst wezen, die politiek. Maar ik expres op 50 plus stemmen op een kleine partij. Want uh, ik ga niet meer op een grote partij stemmen. En ook niet op een middengrote partij. Ik, ben, uh, ik heb helemaal niks met 50 plus. Maar ik denk, nou ja, ik moet toch wat stemmen. En dat lijkt me de minste uh, ja, partij. Ja, uh, ja, ze hebben heel veel problemen gehad. Uh, intern. Nou, dat is allemaal voorbij. En euh, nou ja, goed voor de rest op mijn worst wezen. Al, al, als er maar één zetel. Dan hebben we in ieder geval pakken we een zetel van die grote partij af. En als iedereen op een klein partijtje stemt. met euh, één of twee zetels of drie. en echt niet meer, maar goed. dan hebben die grote partijen. Hebben dan nog helemaal niks meer. want ik geloof dat er zes partijen zijn met drie zetels of zo. Nou ja, hoe meer, er, hoe meer verdeeldheid. laten ze het lekker uitzoeken. E, op het eh, nou ja, binnenhof kan ik niet zeggen want het is er momenteel tijdelijk niet laat ze maar lekker uitzoeken die eikels ja, eh, je hoort gewoon die mensen door mijn koptelefoon hoort de mensen buiten eh, harder als dat ik zonder koptelefoon in de woonkamer kan Keer je nagaan, die luchtroosters zijn zo gehorig als ik weet niet wat die vorige raam die weers hadden was ook dubbel gelast, net als deze en die was zonder luchtrozen al gehoorig. Deze is dan iets minder gehoorig. Maar als ik de luchtrozen dichtzet... dan hoor je een stuk minder uh, geluid hoor, van de straat. Maar ja, ik heb een, uh, het hele jaar open openstaan. Ja, je moet toch een beetje ventilatie hebben in huis, toch? Anders gaat je allemaal... Uh, uh, uh, uh, ja, uh, virussen en toestanden. Als die zeggen: Het is in elk geval goed dat je gaat stemmen, ja. Maar weet je wat het is? Ze zeggen uh, dat, dat als je stemt, uh, gaat het naar de grootste partij. Nou, dat is niet helemaal waar. Niet helemaal waar, want jouw stem, als jij niet gaat stemmen, uh, je hebt stemmen. Dat zijn stemmen van mensen die niet gestemd hebben. Dus dan uh, zijn zeg maar zoveel. Uh, stemmen zijn er bijvoorbeeld één zetel, zeg maar wat. En die gaat meestal naar een partij die nog net een zeteltje tekort uh, te komt om dat ene zeteltje te halen. En dat zijn meestal kleine partijen die dat krijgen. Of een partij die een beetje ertussen hangt, die niet zo heel groot is, maar ook weer niet klein. Daar gaat jouw stem in als je niet stemt. Maar als je er een krasta in doet, of je vult twee partijen in of meer. Of je stemt op alle partijen. Nou, dan ben je wel even bezig. Maar goed. Dan is die ongeldig. Dan gaat jouw stem nergens naartoe. En blanco stemmen of niet stemmen... dan gaat jouw stem... naar de restzetel. En die krijgt meestal een klein partijtje... die net een paar stemmen tekort komt of zo. Dus, eh, nou ja. de 50 plus wordt het voor mij... lekker onschuldig. Ze zijn, ja, niet links, niet rechts. Ja, wat moet ik zeggen... Uh, ze doen in ieder goede dingen. Dat zo en zo. Uh, en ja, ik, ik had ook een SP in mijn achterhoofd. Maar ja, die wil met weer met Tillemans regeren. Dat wil ik weer niet. Ik wil gewoon lekker als ze in, of op, in de oppositie blijven. Of we moeten een, een, een, een, een beetje een middenkoers. Een beetje een paar linkse partijen, een paar rechtse partijen. Dat ze een beetje kabinet kabinetgraat zeg maar. Maar dan van alle twee wat, zodat iedereen een beetje zijn zin heeft. Ja, nou ja, we zien het allemaal wel hoe het gaat. En het maakt toch niet uit wie er regeert. We worden toch allemaal in de maling genomen. En C.P.S. Uh, ja, je kan uiteraard vullen maar harder zetten. Of dichter bij de microfoon, dit hoeft hier niet in. Oh, sorry. Sorry. <lacht> uh, ja, maar goed. Nee, ik bedoel, ja, ik, ik lees het. Uh, te snel op. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, ik, zit, ik zit te ver af. Ja, ik hoor het zelf ook. Ja, inderdaad. Ik heb hier wel een volumeknop op zitten, maar daar heb jullie niks aan. Uh, daar hoor ik mezelf uh, wel harder of zachter. Oh nee, niet aan zitten. Hij staat op mijn gitaarversterker, zodat ze het niet hoort als ik aan het typen ben. Als ik een type ben en hij staat er naast op tafel, dan rezeneert dat op de microfoon. En nu staat hij apart op mijn gitaarversterker naast mijn stoel. Oh uh, ja, ik hoor als iemand mijn naam inkiept, dan. Wordt pap pop. pop. Maar ik heb eens een keer de opnames teruggeluisterd. Maar je hoort het niet in de uitzending in ieder geval. Maar ik hoor het zelf wel. Ja, dat, is dat hè. Ik hoort alleen als iemand ja tu Oké. Ja, dat klopt. Uh, ja. Automatic gain control staat aangevinkt. en volumecompressie ook. Dus zou ik één van de twee uit moeten zetten. Maar welke is dat? De Automatic gain Control of de Volumecompressor. Maar volgens mij is dat de Volume Compressor. Want als je stil bent, even wat ik zeg, dan gaat dat geluid. Eh, dan microfoon je van harder opnemen en hoor je ruis op de achtergrond. Of je hoort ineens een hele harde klap. Eh, als iemand wat zegt en dan klinkt het weer zacht. Dan heb je een soort litaimer, lit Dat heb je ook bij sommige cassettedecks. Eh, vroeger had je dan. Eh, sommige cassettedecks hadden dan een litaimer erin zitten. Ja. Dat hij dan niet eh, de, de, in het rood komt, hè, de, de wijzer. Uh, uh, ja, nou kijk, als je muziek hebt bijvoorbeeld, dan merk je het niet hoor. Als je ze alle twee afvingt. Uh, want dan, uh, ja, dat klopt, dan, dan merk je het niet zo. Vooral als je veel praat als er stilte stullen uh, vallen... en je hebt... Uh, uh, ik dacht volumecompressie dat is. Dus, poof, en dan zakt de stem weg... en dan langzaam komt die stem weer op. En dat is soms wel hinderlijk... want er zit iemand die moet niezen... en dan praat hij door... en dan klinkt zijn stem ineens heel zacht. En dan begint het weer harder te klinken... door die volumecompressie. Ik zal hem even kijken... als ik hem uit kan zetten. Zo... Kijk eens aan, zeg. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, leusjes, lekker blijven hangen. Ja, aan elkaars lip blijven hangen. Ja, ja, ja, ik ben vandaag naar de tandarts geweest vanmiddag. De tandarts. Eh, eerst de, de, de mondhygiënist, die zit in hetzelfde gebouw. En die dame die heeft mijn gebed helemaal gerenigd aan uh, ik uh, ja ik, ik had toegeven uh, uh, moest ik daarna bij de tandarts beneden. Zij zat op de eerste verdieping en mijn tandarts op de, in, in de grond. En toen ik uh, eenmaal beneden was, toen uh, ja, naar hij mijn uh, smoelwerk even. Even nakijken uit de raak zie dat schoon is. Ik zeg: Ja, dat gaan klappen, want ik ben nou boven bij de mondhygiënist geweest. <laughs> ah ja, logisch. <laughs> maar goed. Eh, ik heb natuurlijk mijn tanden gepoetst eh, voordat ik eh, daar naartoe ging. Nou goed, met een elektrische tandenborstel. Dat wel, nou, is een stuk beter dan gewoon hoor. En minder vermoeid, alleen het kietelt zo. Ter borstelt ze, borstel gaat als een razende roeland door je mond heen, door je, door je broodmolen. En dan, eh, maar het voelt wel lekker glad die tanden, zo heerlijk hoor. En, nou ja, ik had geen gaatjes. Ik had geen gaatjes, en ik, wow, heerlijk. Geen boren me snuffert. heerlijk is dat hoor. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, ja, ja, kijk, wie zijn er allemaal eigenlijk? Uh, CPR, Drek, Drek, en uh, wie hebben we nog meer? Uh, voor jullie wordt dat gecorrigeerd, enigszins. Hey, Hij zegt Mascotte, hé, hey, <laughs> Mascotte. Uh, <ja. laughs> en misschien is Jipsy Star er ook. En misschien, Ja, Els was er ook, ja, dat klopt. Aan uh, misschien dat Sunset er nog meer komt. Een Sunsetje. Huh? Ja, ja. Ah, uh, ja. Elisa. Hé, hey, Dirk, zegt ze. Hé, hey, Dirk. Hé, hey, ik kwam achter. Dirk is ook uh, een webmaster, heb ik gelezen. Webmaster Dirk. Hé, hey, dat is interessant. Dirk is een webmaster, wist ik helemaal niet. Maar hij maakt mooie websites, heb ik gezien. Hij heeft een hele mooie website. Hij dus van alles op over uh, Wilhelm de Ridder. Hij heeft een leuke website. Ja. Stels dus mijn uitzending staat er op met mijn podcast, zeg maar van een uitzending. Dus elke keer als ik, uh, ik. Ik neem altijd alles op en dan plaats ik die op mijn website. En uh, niet, uh, niet meer met een spelertje, maar gewoon dan zie je uh, die pagina van uh, uh, archiv.org. En dan zie je al mijn uitzendingen vanaf uh, juni dit jaar. Ik heb nog veel meer uitzendingen, maar die heb ik allemaal op mijn hart. dan. En die plaats ik dan van mezelf. En, uh, en die zet Dirk dan ook weer op de eigen pagina. En, en dan kan je zelfs terug luisteren naar de, de, de uitzending van maandag. Met, uh, hoe heet dat ook weer? Oh ja, de stamtafel. De stamtafel. Ja, dat is dus ook natuurlijk wel leuk om dat terug te luisteren. Het duurt twee uur hè. Twee uur lang hoor. Jo, zo dan. Uh, ja. nou ja, goed, toen ik naar de tandarts was geweest. Ben ik nog naar de pedicure geweest. We mee in de buurt. En uh, ja, zijn mijn voetjes even wat te verwennen. Af en toe even al, al, al. Maar goed, mijn nergens is geknipt. En hij is ook nog uh, meteen de kaas even, even eraf gepulkt met zijn mesje. Zo. <treeks> nou ja, goed. Uh, dat ziet er weer helemaal. Hé, jipsies daar, ja, ja. Uh, uh, uh. Maar Dirk, je hebt een mooie website, hè? hartstikke leuk. Oude programma's van Biels en Kool. Oh, dat kan ik me nog herinneren in de jaren zestig, begin zeventig. Biels en Kool, en Kool van Dirk. En uh, mijn, mijn ouders, ik dacht dat het op zaterdag was, dacht ik. Want ik weet nog mijn ouders, die luisterden ernaar. naar. hadden ze een keer een grapje over het geloof gemaakt, over God of over Jezus. Het hebben mijn ouders nooit meer geluisterd ik denk Nou ja, en het was zo'n leuk programma en ineens moesten ze er niks meer van weten. Ja, dat kan niet en weer alweer die bijbel en daar weet je niet goed van, dus dat geloof. Ja, ik ben blij dat ik ervan af ben. Oh, oh, oh. Ik ben uh, jaren niet meer naar de kerk geweest. Oh, uh, het mooiste van de uh, kerk vind ik als ze als de raad mag, weet je. Net als een Amsterdammer, die, uh, die vindt het mooiste van Rotterdam is de trein naar Amsterdam. <laughs> het mooiste van Rotterdam is de trein naar Amsterdam. Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, joh, zo dan, hè. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Van de week nog uh, heerlijke visstiks gegeten. Ik zal hem nog in de vriezer leggen. oh Lekker, joh. Ik heb mijn airfryer. Ik heb mijn airfryer. Die heb ik uh, aangezet. En toen heb ik die dingen erin ge geflikkerd. Die, die, die, die. Die, die, die, die, die heb uh, ik vistix. Oh, man. Lekker, jongen. Lekker, jongen. Oh, gesmult heb ik. Gesmeld. Maar ik moet toch zeggen. Sommige dingen vind ik toch lekkerder. Als het uh, gewoon... In de frituur, Om het <laughs> maar even zo te zeggen. dat is, uh, vind ik toch lekkerder. Sommige dingen dan. Dat heb ik liever uit de frituur. Als ik heel eerlijk ben. Maar goed, ieder smaak natuurlijk. Het is lekker krokant, hè. Dat, uh, en als het uit de airfryer komt, dan, uh, dan is het een beetje zachte poppers rond, zeg maar. Het is een beetje een natte vaardoek zeg maar, weet je. De smaak is niet echt verkeerd, maar ik vind als het een beetje knapperig is, dat, dan is het toch wel een beetje crunchje hè. Dat is toch prettiger eten, zeg maar, weet je. En dan doet de smaak alsof het lekkerder is. Het is ook wel lekker. Maar is het is net alsof we in een natte zeem zitten komen, Misschien niet zo... Klinkt misschien niet, zo komt niet zo fris over misschien. Sorry voor dat. En door de versterken voorbij komen er noise. Oh, gaat Nee. Ja, die gebakken patatjes. Ja, gebakken patatjes, patatjes, patatjes, patatjes. Ja, ik had een tijdje niet meer op mijn basgitaar gespeeld. Heb ik van de week weer even gedaan. of zo, we even een inner. Ja. ja, het is heel anders als gitaar, hè? Dus uh, met een gitaar zo makkelijk op volgorde. En met een uh, basgitaar is het toch even... Ja, zou ik zeggen, toch iets anders. Jeet, zo kunnen die vrouwen kletsen, zo buiten. Er loopt er eentje al langs en die, die komt gewoon boven mijn stem uit. Nou, nou, volgende keer zet ik dat ding uh, lekker in de, in, in de slaapkamer, neer. Jongen, jongen, dat kan ook. Je kan in de slaapkamer, hij is toch groter dan een hobbykamer. Het is wat meer vierkantig. Ik wil eigenlijk van mijn slaapkamer een studio maken. En van het zijkamertje aan de straatkant wil ik mijn slaapkamer. Ik ben toch alleen. En ik, ben, ja, ik heb een eenpersoonsbed. Wat moet ik nou met een tweepersoonsbed? vind ik alleen. Ik heb een, een, een kameraad die heeft een tweepersoonsbed. Daar heb ik nog nooit een vriendin gehad. Maar wel een tweepersoonsbed. Ja, het, het, het legt lekker ruim. Maar hij wel meer werk al met opnaken. Nou, ik hoef geen vriendin, dus ik hoef ook geen tweepersoonsbed. Dus uh, kijk, uh, weet je. Uh, wat, wat neemt ruimte in beslag? Ja. En ik vind een persoonsbed ook prima, joh. Het is makkelijker opmaken, minder gedoe. Of, zo, uh, of we moeten het met z'n tweeën doen. Maar uh, ja, ik heb toen uh, ik weer een één persoonsbed genomen. Ja, wat moet ik in mijn eentje en twee personen? Weet heeft dat neemt alleen maar ruimte in beslag. En ik ben toch niet van plan een nieuwe liefde te nemen. Ik heb er helemaal geen zin meer in, hoe Moet jij helemaal opnieuw beginnen? Die schoonfamilie, nee, familie, helemaal geen zin in. Ja, nee, ik begin er niet meer om. <laughs> Verliefd worden, oké, okay, dat kan iedereen gebeuren. Maar samen wonen, nou, oh nee, oh nee, daar ga ik echt niet om beginnen. En ik hoef ook geen vriendin. Ja, gewoon als vrienden dan. Maar zoals dat ze met een kameraad omgaan. Maar ik hoef geen, geen kusjes of uh, een wippertje kennen. Zou ik vergeten dat ik ben. Daar heb ik geen zin meer in. Joh. Dat is voor mij... Uh, en ik leg er ook niet wakker van. Hoor. Ik geef er geen flikker om om seks. Echt. Ik vind het wel leuk. Ja, heel gek misschien. Ik mag wel eens graag een pornofilmpje kijken. Maar that's it. That's it. Ik hoef niet... Uh, Nee, ik, ik kan het niet zomaar even zeggen, want het is natuurlijk nog geen twaalf uur geweest. Maar ik heb geen behoefte aan dat, zeg maar. Nee, ik, eh, het doet me niks, niet zoveel meer om het zelf te doen. Maar wel leuk om naar te kijken, stom hè. Ja, ik vind het zo raar. En ik doe het niet elke dag, maar een of twee keer in de week. Een uurtje of zo, en dan vind ik het wel weer mooi geweest. En dan ga ik lekker nationaal kijken of een muziekje luisteren. Of lekker, lekker een paar uur En dan denk ik, oh ik moet naar bed. Ik moet morgen weer vroeg op. En dan uh, trippel ik weer lekker uh, mijn bed in. En de andere dag er weer uit. En ik, zit, ik heb mijn brood gisteren aan het vergeten. Uh, klaar te maken. En uh, dus dan heb ik uh, mijn boterham afgetrokken. Uh, ik bedoel, mijn boterham gesmeerd. En, uh, en dan met kaas of weet je, ik doe vaak kaas op mijn brood. Soms pinda kaas. Uh, en weet je wat ik ook lekker vind, kokoskaas. En weet je wat ik ook allemaal wel eens op mijn brood doe? Een achterham is ook lekker. Of uh, een leverworst. Ja, ik bedoel van, van, van die, niet zo'n, zo uh, ja, hoe noem je dat ook weer? Lever, zeg maar. Weet je wat lekker is, gebakken kippenlevertjes. Oh joh, dat is lekker. Of van die reepjes uh, lever. Varkenslever of runderlever. Maar van varkenslever net iets lekkerder als runder. Hoe dat kan, weet ik niet. Maar varkens, weet je wat lekker is. Een hele grote, dikke pan, ergens in en, en En en En de, de je dan zo'n varkenspootje in en dat, dat moet je eerst koken hè? dat varkenspootje en dan flikker je dat in die soep zo, ja, niet heel hard natuurlijk Want dan krijg je zo'n zo uh, soort uh, hoe noemen ze dat ook zo, zo'n zo fontein van, uh, <laughs> van soep en dan komt zo het hele plafond dat is natuurlijk geen gezicht keer plafond gaan witten, dus dat schiet ook niet op dus dat moet je gewoon erin gooien, zetten dus niet smijten dan zit de hele keuken onder de soep maar uh, ja <lacht> ja dus ja, en dan lekker jongens een pootje. en dan, dan laai je dat de, de soep is na een dag ook wel lekker maar als hij een dag ouder is dan gaat echt de smaak dat trekt er goed in. hè Van die en Dat varkenspootje. En wel heerlijk van dat varkenspootje. Kluis gewoon. Heerlijk. En, en, en alsof er een engeltje over je tong fietst. Ik weet niet of het een Sparta is. Of een union. Dat weet ik niet. Maar die fietst dan over je tong. En misschien rijdt dat engeltje wel op een fatbike. Dat zou natuurlijk nog leuker wezen. En dat is hartstikke modern tegenwoordig. Hè? Een fatbike een engeltje, die over je tong fietst, met een vetbike. van je ene neusgatte in, en de andere eruit, zo over je tong, zo je keel in, en dan doe je even een boer, en dan fietst die weer naar buiten toe dag engeltje, te vetbike. dag Jaapje zegt ze dan, of hij weet ik veel, of misschien allebei ja. een non-binaire engel, ja dus ja, zullen misschien denken wat leuk die vent stom te lullen. Nou, dan moet ik zeggen: Ja, je hebt gelijk. Helemaal gelijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik hoor jullie al lachen. Denk, wat is dat voor een rare man op de radio? Ja, dan zou de radio niet zijn. Hè? Want af en toe moet er een beetje gekheid gemaakt worden, toch? Een beetje humor. En als je het niet leuk vindt, nou ja, ik kan dat niet controleren. Nou goed, dan houdt het op. Dan wil ik er ook niks op doen. Nee. Maar uh, ja, en ik zie dat Sindri er is. Hé hey Sindri, een lekkere schat van me. Die is er ook, hè? Ja, ja, ja. Die gaat straks uitzenden om acht uh, uur. Jipsi, daar zegt je kunt bijna nergens meer orgaanvlees. Aankomen. vroeger kon je veel gemakkelijker aan lever en dergelijke kopen bij de Albert Heijn of Jumbo of zo ja ja ik weet ja het zou kunnen hoor ik denk dat ze dan bij een gewone slager moeten denk ik um, maar schot dus bij de slager ja dat zeg ik ook niet. en en zegt zegt op zijn lol, en binaire engel. Hé, hey Erik, Dirk, Dirk, Dirk, hoe kom ik al, Erik, Erik, Erik, Erik, Erik en, en het insectenboek. Wie schreef Erik en het insectenboek? Godfried Beaumans, juist, Heel goed, juist. Godfried Beaumans, wat een enige man was dat, hè? Jazeker. Hij sprak altijd de woorden van, had mijn vrouw maar één zoon been. Ho, ho, ho, ho, iedereen lachen, iedereen klappen, had mijn vrouw maar één zoon been. gek. Ik ken hem ik naam, precies dezelfde stem. Moet je goed horen wat ik zeg. Ik ben even, ik speel, ik ben natuurlijk Jaap, hè, dat weten jullie. Ik speel even Godfried Bownans. Dan heb je het over Marlene Dietrich. Ketel wel, Marlene Dietrich. Nou, dan komt Godfried Bownans en die zegt: "Had mijn vrouw maar één zoon been." Dan zocht ik de ander. <lacht> Daar maak ik er maar van, hè, dat laatste. Ja, dat snappen jullie natuurlijk wel. Ja, zeg, mascotte. Mijn supers verkopen alleen nog één heisworst. Aparte dingen doen ze niet meer. Verkoop niet goed genoeg. Ja, dat zijn die... Uh, ja, dat zijn van die winstmakertjes, hè. Ja, ja, die Eertmans zei bij tv vandaag ook al iets stoms. Want, kijk, ik vond uh, dat Timmermans wel gelijk heeft dat hij zegt van... Ja, dat, de, de, vroeger uh, zorgde de overheid uh, voor meer huurwoningen. Dat werd met die woningcoöperaties. En toen zei Eerdmans dat is die gozer van, uh, van jaar 21, die zich ambtenaren bouwen geen huizen. Ik denk, wat slaat dat nou weer op? Ze kunnen toch ideeën hebben. Je hebt ook ambtenaren die, die juist gespecialiseerd zijn in woningbouw, want daar zijn die mensen voor opgele opgeleid opgelicht moet je maar horen opgeleid ja. en, en wat is er mis mee als, als we meer, ja, meer ambtenaren hebben wat is er mis mee moet dat allemaal maar commercieel of op. ik ga ik in Amerika wonen ik ga dadelijk haar geld verdienen ze zijn nodig geworden ik heb niks tegen geld verdienen maar, maar het gaat het niet om de kwaliteit maar, maar om de centen en als jij een beroep hebt en, en, en je mag best veel verdienen, gaan. gaat niet om maar dan doe je het met passie omdat je het werk leuk vindt en, en, en omdat je het voor je klanten doet Hè? En dat je, kan, kan, oh, dat zat ik gisteren nog te denken goed dat ik er eens aan denk ga ik ook bespreekbaar maken als je was bijvoorbeeld een televisie koopt bij de mediamarkt of weet ik veel uh, uh, wat had je nog meer ja, niet, je hebt niet veel concurrenten oh ja, expert of die andere zaak, dat weet ik veel hoe die heet. Er zijn er steeds minder, vroeger had je veel meer van die uh, elektronica winkels. Het is een blok, hartje, je de blok. En uh, ja, maar goed, dan ga je naar zo'n winkel, zoals uh, de Mediamarkt, en die hebben geen affectie met de klant. En dan kom je in zo'n dorpje met zo'n klein, klein uh, radiowinkel. Um, Elektronica winkel, hoe je het ook mag noemen, die hebben binding met die klant. Want ja, die zijn bekend, he? Die hebben geen zin om helemaal naar de grote stad te reizen. Ah, ik hoop hier wel een tv. Het is misschien 100 euro duurder, maar de service is wel beter dan die grote zaken. Want die hebben uh, een binding met de mensen uit het dorp, of uit de buurt of zo, want vaak heb je een rijke buurt ook nog wel winkels. Die het in een volksbuurt niet zullen redden. Want iedereen gaat naar de mediamarkt. Of weet ik veel natuurlijk. En de service is beter. Want hij kent die mensen. En, en onderling. Ja je hebt een soort nabuurschap. Weet je. En dat had ze vroeger in een stad ook. Had ze bijvoorbeeld een volkswijk. En dat de buren. Maar En vooral in de tijd dat ze. Ja dan, je had ook natuurlijk arme buurten. En nog wel maar. Dat had je vroeger natuurlijk nog veel meer uh, arme buurtje. Hielpen mensen elkaar. Hey, dan had je een overloop. En voor de mensen die niet weten wat een overloop is. Dat is een woning zeg maar. Nou, Dan heb je dan beneden uh, gewoon een, een eigen voordeur. Dan heb je een deur naar boven. En dan had je niet een portiek dat iedereen een eigen voordeur had. Maar je liep langs de keuken van de buurvrouw. hé, buf. Maar de trap verder naar boven had je dan jouw woning. En als een van de twee zwanger was, of ik kreeg een kindje, die gingen die buurvrouwen elkaar helpen. Of de kinderen naar school gingen, of als eentje het een beetje niet zo breed had, er werd ervoor gekookt. Of iemand die ziek was, werd verzorgd. Als iemand bejaard was, een bejaarde buurman of zo. En dan hielpen mensen elkaar. Maar ook in de buurt hadden mensen. Kwamen voor elkaar op. Uh, het was net een dorp, maar dan in het kleine, dan in een woonwijk. Nou, en dan had je dan ook gewoon een groenteboer die iedereen kon. En de bakker en de slager. En de schillenboer die verbergd kwam. En de melkboer die voorbij kwam. We was zelfs een kaasboer vroeger in, in, Sche in Scheveningen of een kaasboer die reed dan met zijn wagentje. De melkboer, die heb ik nog meegemaakt. Die hadden dat noemen ze een hondenwagen dat zo'n karretje er zit wel een motor op maar hij moet hem wel lopend besturen want het enige, hij hoeft er geen kracht te zetten om hem te trekken dat is natuurlijk veel te zwaar vroeger werd er een paard voor, een paard voor gespannen of zijn schoonmoeder het ligt erom <lacht> dus ja en ja, daar liep hij dan en op een gegeven moment er wordt al de deur gebeld want ik ben zo terug Ja, ja, dus daar ik weer. Ah, Nou, daar zijn we dan weer. Dat is een postpakketje. even kijken. Deutsch Post. Oeh, wat is dat? Aus-Duitsland. Duitse Postpakket Internationaal. Gaan we eens even kijken wat erin zit. Ik heb geen idee. Ik heb wel wat besteld, maar ik weet niet of Ik heb het ook alweer besteld of zo. Dan moet ik moet echt de schaar voor hebben. Even schaar pakken, die staat hier vlakbij. Het lijkt als Sinterklaas. De ah ja, nou. nou, ik had uh, even open knippen, zo. Een hele grote schaar. Dan kan er twee. Uh, hoe moet ik moet dat ...kan ik drie navelstringen in één keer openknippen. De ja. dokter ja. Oh, mevrouw, wat heeft u toch? prachtig. Prachtig. Oh, ja, kijk, ik zie het al. Ja, ik lees het al, ja. Dat is een cd-speler. Een, een draagbare cd-speler met een luidspreker erin. En die kan je ook via bluetooth afspelen via je versterker. En uh, het zijn opblauwbare batterijen. Uh, ja, joh, gaaf. Hij was niet eens duur en hij en klinkt heel goed. En deze is wit, geloof ik, of zwart. Nee, zwart was ze, geloof ik. Ik weet het niet meer. Ja, dat is handig, want die kan je overal spelen in je auto, je koptelefoon erop, zelfs, zelfs een USB-zet erop. Ik kan gewoon draadloos via YouTube, uh, Bluetooth al spelen. Zo man, dat is ja. Ja, ik, ik, ik, ik wou gisteren experimenteren, maar ik was zo druk met mijn huishouden bezig. Dat ga ik via de camera uitzenden of via YouTube, maar ik, ik had geen kaartje joh. Ik, ik had zo druk met, met mijn huishouden. Ah ja, dat is een mode. Dat is een gegeven, nee. Dat is een beetje roze. Oh. Ja, <laughs> roze. Ja, oké, okay. is ook goed. Als je het maar doet, hè. En dat zal best wel goed wezen. Ja, een leuk dingetje er zitten. Hoofdtelefoon voor je oortjes. Er zitten extra beschermingsknopjes. Eh, dat als die verslijten van die siliconen dingen. Dan kun je in ieder geval opdoen, dat is dat die oordingetjes niet vies worden voor je oors meer En het zit ook wat lekkerder voor je oorsmeer. zit een stekkertje bij een, een, een, een 3,5 mm stekkertje. En een USB-ding om op te laden en een Nou jongens, en dat voor drie tintjes zijn. Ja, Bij Gadget, die is nog duurder, dan betaal je 60 euro. Slepen ze duur? Ik het toch wel kijken, als ze niet die drie tientjes uitgeeft. Hou je de helft van je centen in je, eh, uh, van je, in je zak? Nou, die ga ik straks naar de artsen. Maar het is een leuk dingetje, net zo groot als een cd-duisje. Een leuk dingetje hoor, ik zag het al op internet. Ik denk: hé, hey, dat is een leuk ding. Handig. Kan ik ook hem in de auto, want de tegenwoordig heb je geen cd-spelers meer in die auto's tegenwoordig. Kan die via bluetooth of via een kabeltje, kan ook. Dan heb ik zo'n Sony, uh, zo'n soundbooster, zo'n kleintje. Die heb ik ook, het is, nou ja, klein, dat ding is gewoon 20 centimeter breed. En die heb ik al vijf jaar en dat ze er gewoon luiden, uit een bal Alsof je een sukke speaker zit te luisteren. En uh, maar die bluetooth, uh, die pakt hem niet op mijn telefoon, of op, de, op die dingen, op die, uh, wat heb ik toen gedaan, een stekkertje ertussen gedaan. Een geluid, jongen. Om te zoenen. En dan heb ik twee van die cd-spelertjes. Ik heb het mooi gebruikt als ik ga mixen op mijn mengtafel ofzo. Want daar kan die ook op, want ik heb wel een grote mengtafel gekocht, tweedehands. Was dat? Mijn vrouw leefde geloof ik nog, ja, die heb ik nu. Ja, dik meer dan twee jaar, ja. Maar die heb ik nooit aangesloten. Dat moet ik nog steeds doen. Van mijn hobbykamer ik heb steeds een zoortje. Maar ja, eh, ik ga het ook En dan kan ik die ding, dingen gebruiken. Eh, om te mixen. Ja, leuk. <laughs> ja. Dus heb ik twee van die apparaatjes. Eén een witte en deze is van roze. Nee groen, die andere was groen. Ik dacht dat het een witte was, dan hebben ze een roze gestuurd. Maakt niet uit. Mijn tandenborstel, ik heb een Philips tandenborstel, die is ook roze. Ze hadden mintgroen en mintroze. Geef ze die mintroze, die was Maar goed, maakt niet uit. Als ze het maar doet. <laughs> ja, ik vind mintgroen toch mooier dan mintroze hoor. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, hij doet het, daar gaat het om. Ja, ja, Pio. Oh, Mijn koffie staat warm te worden. Uh, de aarspegels hangen er al, zo warm is die. Nou, hij ja, volgt mij, hij is nog best nog lezer. Ik heb er eerst maar in een koffiekan gedaan. Want ik heb ook een paar keer gehad. Want tegenwoordig... Uh, dat zijn de Europese regels dat uh, koffiezetapparaat na twintig minuten vanzelf uit moet gaan. Dat veel mensen dan in het ponken kaal staan. Nou, en dan heb ik, uh, dat vind ik zonde want mijn koffie koud. En dan kan ik kan het er eens weggooien. Want opgewarmde koffie, dat is niet smeriger als koffie die is opgewarmd. Dus dat heb Jaapje gedaan. Uh, Jaapje heeft gewoon een thermoscoop ter hand genomen. En die lekkere, hete koffie heb ik erin ge, uh, gedaan, geschonken. Zodat die lekker lang warm blijft. Dus na de uitzending kan ik nog een bakje nemen. En nog een bakje. En nog, ik heb ook vier bakken heb gezet. Acht kopjes, dus vier grote bekers. In één keer scheelt een hoop stroombesparing. Als ik om de twintig minuten dat ding weer aan moet zetten, kost ook weer stroom. Nou, daar nou laat hij me vijf minuten lopen. Of vier minuten. Ik gooi het in, in, in zijn thermoscon En het scheelt een heleboel stroom. Want voor mij... Ja, ja, dat scheelt. Ja, joh. Ja. Ja, ik vond het... Eh, was vandaag... Ja, koud, koud. Wat zou ik zeggen. Toen dat zonnetje doorkwam, vond ik het wel lekker. Vanmiddag. Ja, ja, ja. Maar uh, maandag ga ik weer werken. Ik had eigenlijk afgelopen maandag willen werken. Maar een collega van mij. Die, uh, die komt thuis. Uh, vindt hij zijn moeder dood zeg. Nou, hij gaat is ook al niet zo jong. meer. Ja. Uh, nou, dat zal er maar gebeuren. He. Dat zijn geen leuke dingen. Zielig hoor, hè? Dus, eh, maar goed. Maar, eh, ja, het is hard gelachen als je thuis komt. Ze was al ziek had ik hoorde, maar goed. Die schrikt toch gewoon wel hoor. Dus je hebt geen afscheid kunnen nemen, ja, dat is heel vervelend. Dus die is nu voorlopig ook even een tijdje niet, dus ja, ik weet heel snel voor de jongen. Dus, eh, maar ja. Maar nou ja, het is nu eens kijken, 11 minuten over half 8. En wat zegt Dirk? Uh, ik ook, ja, een thermos kan. Ik heb er twee voor koffie en één voor thee. Nou, ja, heel slim, ja, want ja, weet je, het gaat toch naar koffie smaken als je er thee in doet, ja. Ja, het is een meestal water, hè, heet water. En dan doe je dan zo'n theezakje, of je, of je kan het ook gewoon. Dat de thee al in de kan zit, ja, dat kan. dan moet je altijd apart doen, ja, dat is beter. Eén kan voor de thee en één voor de koffie. Want dat is natuurlijk geen. Ja, de smaak trekt er toch in. En ook is het metaal. Volgens het glas van binnen, trouwens het allemaal aluminium. Met een dubbele bodem. En eh, gebruiksaanwijzing stond dat je er heet water er eerst in moet doen. Om het voor te verwarmen. En dan pas je de koffie of thee erin. Want dan blijft het langer, ja, dan is het al voorgewarmd. Dus zo koelt het niet zo snel af. Dus, uh, ja, dan is gewoon zo handig wel. Ja. Ja. Ja, ik ben een synthesizer in elkaar ontzetten. Ik hoef niks te solderen hoor, maar ik moet al elkaar... Uh, in de, ja, ik heb meer synthesizer. Ik heb... Een drumcomputer en een nou, zo neem ik van die toetsjes dan heb ik uh, twee, drie van die hele kleintjes. En ik heb dan, nee, twee. Ik heb dan, uh, dan deze die zelf bouw. Ja, die heb ik al een pauze hoor, maar die moet ik nog in elkaar zetten. Daar ben ik nou mee bezig. Het is niet zo heel moeilijk, dat gaat 6, 7 onderdelen. En uh, nog meer leuke geluidjes, en die kan je aan elkaar koppelen. En dan kun je een beetje kraftwerk spelen. <laughs> die leuke geluidjes. Vangelis. Of zo weet je. Dat is van die rare ja, computergeluiden, wat is het? Synthesizer, ja, synthesizer. En het is niet zo'n hele groot hoor. Wat je wel eens ziet. Maar het is zo'n kleintje, en die kan je aan elkaar koppelen. Ja, Elke keer de frames, uh, galm, alles zit erin. Uh, vervorming, net als jou. Ja, dat is gewoon een uh, hele rare, kleine wil ik dan muziekjes opnemen. Dat allemaal een beetje mixen met mijn gitaar en met mijn keyboard. En die heb ik ook alweer uh, een week of vijf, zes. Ja, nou, dat ding doet het goed hoor. Die was niet eens duur, was nieuw. Niet eens duur joh echt eh, uh, cel Moet ik even kijken wat er op de deus staat. Ik dacht dat het een, een korrig was. Maar weet ik niet zeker. Hij is uh, ongeveer... Ja, 10 centimeter breed. Een, uh, een nux NTS1 Digital Kit. Programmable Synthesizer Kit. Die kan je met je computer... Helemaal inprogrammeren. Ja, dat is wel een dingetje bij mij hoor. Dat vind ik vaak wel ingewikkeld. Ik had een keer een digitale mengtafeltje gekocht. Een klein dingetje. Speciaal voor op je computer. En er zat allerlei leuke geluidjes in ook. Hij heeft het één keer gedaan. Er zat zelfs een condensator met gevraagdje bij. Van Temu. Die Chinese website. Hij ik heb het één keer gedaan. Er zat een geluidskaart in ook. Eén keer werkte die, hij werkte fantastisch, geluid was echt goed. En de tweede keer deed hij niks meer. Hij gaf wel een uh, licht, een lampje. Ik kreeg het niet meer van elkaar. software nog een keer gedownload. Ik heb het één keer gedaan, één keer om uit te proberen. Ja, en ik durf me niet weg te geven, ik vind het zo zonde, jongen, misschien is nog wat. Misschien heb ik wel een foutje gemaakt. Ik durf hem ook niet weg te gooien, dat vind ik schonde, weet je. Misschien eh, kom ik wel iemand tegen die wel eh, aan de praat gaat. Maar hij deed het goed. En eh, ik zet hem nou, dan weer aan. Hij ging wel aan, maar er gebeurde niks. Ik denk, jeetje, wat jammer joh. Ja, het is echt eh, alles maar via de computer. Uh, maar ja, goed, die synthesizers kunnen we onafhankelijk van de computer wel spelen hoor. Maar deze die kan je programmeren op je computer. Maar ja, zo, maar van die schuifjes, dat heb je ook, ik had dat ook met zo'n tafeltje, Dat ook software waar, dan kon je hetzelfde op je scherm doen, als, als op de echte tafeltje. Dus die zat er dan bij natuurlijk, zoals je al dat schuifje draaide. Oh, de echte maar op de computer zag je ook dat schuifje op en neer neergaat. En dat kon je ook zonder tafel doen. Dat zat natuurlijk in de software. Maar ja, het is toch als je met je gewoon echt ander dat ding kan draaien, is dat natuurlijk wat, wat makkelijker. Dan hoef je niet met die muis te pielen, zeg maar. Oh, dan gaat die te zo weer. Even kijken, even kijken. Hoe laat is het nou? 13 voor, joh. Gaat dat hard, hè? Zo'n uurtje. Wat een oude. Ja. Uh, even kijken hoor. Uh, maar Scotters zegt sowieso niet weggooien. Kan best iets simpels zijn ook. Ja nee, inderdaad, af en toe gooi ik het ook niet weg. Ik gooi niet gauw iets weg hoor. En uh, ja, als ik kan niet uitkom. Ja, ik, er zit altijd wel iemand die er verstand van heeft. Ik heb nog een ah, oude telefoon. Nou ja, ah, oe, hij doet het nog. Maar dat kan ik ook niet uitwaaien. Nee, die schijnt nog onmakkelijk. makkelijk te... Uh, uh, simpel mee om mee om te kunnen gaan. Misschien dat hij me kan helpen. Kan nou, het zit nu mijn nou drie telefoons. Twee doen het en eentje niet. Terwijl er niks aan de hand is. Het, het is een dingetje, ja, ik kan het niet ontdekken. Dan gaat hij het praten. Als ik een knopje indruk, gaat hij het praten en doet het knopje het niet. Maar die stem kan je uitzetten. Maar hoe het gaat met deze, het is gewoon een Samsung. Niks mis mee. Maar toch, uh, ja, daar kom ik ook niet uit, weet je. Dus ja, ik heb dat ding maar bewaard. En ik heb met pijn in mijn hart een nieuwe moeten kopen. Maar gelukkig was het te goedkoper. Wel van een bekend merk van Motorola. Dat was in de aanbieding. En dat ding ik net zoveel als een toestel van 500, 600 euro. He? En ze zijn er al afgeprijsd en er zit iets minder geheugen in. Maar hij is ietsje langzamer, maar hij doet het. Dat heb ik niet maar gekocht. En ik ga niet weer 500 euro uitgeven. Dat vind ik ga zonde geld. Ik moet er ook van werken. En, uh, en weet je, ik heb mensen die hadden een hele dikke bankrekening. Zo flink gespaard, 60.000, 70.000 gulden. En toen dachten ze, nou, ik kan wel makkelijk uitgeven. Nou, binnen twee maanden was het op, hè? Oh, oh dat is zo zonde, joh. Ga ja, je maar altijd wat achter de hand hebben. Dus als je een wasmachine een stuk gaat. Of je auto. Of, of, of, of je komt ineens voor onvoorziene hoge kosten. Ben je altijd blij dat je een backup hebt. Weet je. Ik bedoel. Uh, dan gaan mensen allemaal domme dingen kopen. Weet je. Ja dat moet je niet doen joh. Uh, of ze gaan stappen. Of vakantie. en nee, Het geld is er zo doorheen hoor. En het is sneller uitgegeven dan gespaard. Nee, je moet er toch verwerken, toch? En wat heb je, ja, weet je, de realiteit, de pijp uitgaat, Ja, je kan het al niet meenemen. Ik denk ik maar, weet je, een bezit, eigenlijk bestaat bezit niet, want zolang je op aarde bent, is alles van jou. Maar zodra je daar niet meer bent, moet je teruggeven aan de aarde. Dan ga je familie, of je vrienden, of je vrouw, of je dan ook, of je man. Die stond er nieuwe eigenaar. Je gaat met lege handen, kom je op aarde. En met lege handen ga je weer naar huis. Zo zie ik het. Ja, maar het is echt zo. Je hebt het in bruikleven. Bezit bestaat niet. Zolang je leeft op aarde, heb je bezit, maar je bent ook weer kwaad als je weg gehad. En je hebt het niet nodig. Je hebt het niet nodig. Want daar heb je geen, dat kan je met je mind, kun je alles al voor mekaar krijgen. Dan hoef je niet te repareren of te maken of te kopen. Het is er. Je denkt eraan en het is er. Dan zit je in de hemel en denk ik wil een mooie paul gitaar en hup het is er. Nee. Weet je al, uh, ik zeg maar altijd weet je, je hebt het niet nodig. Uh, hier, ja uh, oké, okay. maar niet daarboven. Eh, daarvoor hoef je ook geen geld mee. Nee, nee. Waarvoor zal je heel veel geld en daar niks mee doen. Geef het onder nog goed door als je toch uh, geen familie hebt zo. Geef het onder nog een uh, verdeelt het onder een paar goede doelen ofzo. Uh, ik had een collega die spaart uh, platen, nee cd spaart. En die weet nou al wat hij gaat doen als hij overlijdt die wil het aan mensen geven die zelf uh, ook uh, verzamelen. Hij, zei, hij wil niet dat het uh, een opkoper komt en die verkoopt het op de markt of op een vlooienmarkt of op een platenbeurs. Want die gasten straaien ook rond in de uh, uh, kringloopwinkels. Ze kopen ze een heel zo partij op. En Jantje met een uitkering die kan het niet meer kopen want meneer heeft alles voor zijn neus weggekocht. En dan kopen ze allemaal platen, oude LP's, zon gulden per stuk. Dan gaan ze thuis alles nakijken of er geen kras op zit. Gaan ze op de markt staan, worden ze voor een tientje verkocht. 9 euro winst. stal is het. stal Verkoop het dan voor 2 gulden. Dan zeg je nou oké. En dan ben je gewoon een hobby, aan eh, het Nee, of ga ze gewoon een tientje. Een tientje, die dingen kosten maar 1 euro in de winkel. Of het er nou een kras op zit of niet, het is 1 euro. Ruilen kan je natuurlijk niet. Maar, en die gasten die gaan die dingen nou oud, Die is nog zonder kras. Tientje. Uh, Ook item 50, uh, terwijl er zelfs een euro voor betaald is, dus gewoon diefstal. Ja, het is wel een gekte zo wel eens. Maar inderdaad, ik zou het dan niet van geven als ik bij de voor een gulden of voor een euro kan kopen, toch? Een beleidtafelt, ofwel niet hard, nou dat is Schevenings, beleid beet. Dan ben je helemaal beleerd even. Zal ik eens een stukje Schevenings spreken, dan weet je ook hoe dat klinkt. Oh jee, je. jee, ben je be helemaal beleerd Dat dan doe je toch iets, jee. Ik yeah. yeah, was een keer rond de heefie. Ik heb visie wezen eten, niet dan. Hier yeah, heb je zo'n omakantje met de hering erop. Oh nee, hering. Schreveners kunnen de letter H niet uitspreken. Dat is een antwerp. heet eigenlijk handwerpen. Maar de Belgen spreken de H niet uit. of Althans de Vlamingen. En schreveners spreken ook de Haal niet uit. Lekker erinke, Jee, lekker hoor. Niet dan joi. Jee. Yeah. Ja, een haaks is ook anders. Krijg nooit heusemug. Nou, weet ik het ook niet meer hoor. Ah. Krijg oh, al bot. Ja, tegenwoordig gebruikt ze het k-woord maar. Vroeger werd dat niet gedaan hoor. Ik heb de tijd nog meegemaakt. Doe je het k-woord niet in het haaks? Zeggen ze, ja dat is Haags. Nou. Dat was gelul. Het is niet zo, want vroeger in de jaren zestig, of daarvoor dan eigenlijk, werd dat k wordt nooit gebruikt. Ik heb haar genezen, oude haar genezen, plat haars, plat als de pest. Maar die hebben nog nooit het woord K gezegd. Je begrijpt ook wat bedoel, hè, die ziekte. Hè. En zeggen ze dus haars, ja, misschien nu, maar toen niet hoor. Dat kwam echt niet uit hun mond. Hoe plat zo praten en misschien soms best wel grof, maar het K wordt vroeger nooit gebruikt. Dat was pas eind jaren 60 kwam het een beetje dat ze dat gebruikten. En nou doet iedereen het, ook de niet-haagenezen. Ik denk, ja jongens, nou als je, ik, ik kom dus op mijn werk, wordt het bijna nooit gebruikt hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Er zijn toch wel routeauwers tussen. Ja, die, die hoor je niet zo, af en toe hoor je dat per ongeluk, maar, maar een heel enkel keer, want niet iedereen vindt het leuk. Hè? Ik bedoel, je hebt mensen die in hun ouderslap al zijn verloren, of een vrouw of een man, of een kind. En dan is het toch vervelend als iemand roept van, uh, nou, wat een k ding is dat, of uh, K dit, K dat. En je hebt daarbij, die gebruiken dat als stopwoord. En het is, het uh, is, het is. Uh, ja, het is verleidelijk als je boos bent om tussen zeggen kading, Nou, dan kan je ook kut zeggen bijvoorbeeld. Ja, dat is dan niet zo erg, maar ik maar bedoel, het is op mijn werk dat je dat uh, toch niet, niet vaak hoort. Het, uh, ja, vooral mij, op straat hoor ik het vaker dan op mijn werk. Ja, nou, werk ik wel op straat, maar ik bedoel gewoon een uh, doorsnee publiek dan. Maar met name over de jeugd. De jeugd, hè? Ja. ja. Maar in mijn tijd werd het af en toe ook geroepen, hoor. Maar niet zo erg als tegenwoordig. Dat, dat moet ik er wel bij zeggen. Toen ik nog een jong pikkie was, hoorde ik ook af en toe. Uh, K-dit. Maar dat waren allemaal, allemaal bepaalde mensen die dat... Uh, maar het lijkt alsof iedereen het bijna gebruikt. Ik weet niet wat het is. Maar dat het typisch haast is, nou ik hoor het overal in Rotterdam, maar ook hetzelfde. Ja. ja, ze kan vragen ja. nee. Nee, ik noem maar wat. Uh, ja, dat doen ze het ook. Het is niet alleen in de naam. Maar ik heb wel gehoord, ik weet van een oude collega van me, die komt uit Rijn. Dat ze dat in het oosten van het land nooit moet zeggen. Als ze het daar doet, dan heb je gelijk iedereen tegen. De meest grofgebekte drentenaar die zal kaal wat neuten, want als je dat daar doet, nou, je hebt graag oorlog hoor, hoor je meteen op je, hé, hey, uh, uh, dat gaan we niet zijn, jong. Dat gaan we niet zijn, hè? pas op, hè? <laughs> ja ze krijgen zo een, uh, ja Ga geen ruzie, zeg maar. Niet dat ze je gaan slaan ofzo, nou, dat weet ik niet, maar... Ik ga wel ruzie, dat hoor. Ja, en dat moet je in Urk ook niet doen. Oeh, ja, dat zijn ze natuurlijk heel erg christelijk. Ja, en dan moet je dat ook niet roepen hoor. Oeh, dan ga je er alles door op achter jou. Dat is al spreken, maar. Zo, zo zijn je parken. Hé, hé, wat is hij? Pak die gozer. Hij doe. Sla hem op zijn bek. Ja, maar op zijn bek slaan. Ja, je kunt ze hoor, je kunt het, Pas op, we zijn hè jongen. Ja, mooi hoor, Dat nou, Ik vind het wel grappig klinken, Ik moet ze even klinken, Hoe? waar is hij hoor? Hé, hé. Moet hoe is het van je zijn, Hé? Ik ga je koeienvraag in je zin. Hoi, wat is Daar wordt er alweer gebeld. Oh, daar wordt er alweer gebeld. Die gozer belt elke dag, hè. Word je niet goed, vanuit hier uur aan, aan de lijn. Een, een uur lang. Hallo Motor. En het is bijna acht uur, jongens. Nou, mensen. Hier sluiten we af. Hij belt elke dag en ik neem nooit op, want. Op met je praat, zo. is hij een uur met je lullen. Een uur lang elke dag. Daar heb ik geen zin in. Af en toe ik op enkele in de week van meer dan genoeg. En dan zeg je, joh, ik kan op het ja. werk toch ook uh, praten. Maar elke dag doen we dat, doen mijn familie nog niet eens elke dag. Hey, jongens, ik ga afsluiten. Bedankt voor het luisteren. En veel plezier met zingen. En tot volgende week. Bye bye.